Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Baby's en jonge kinderen lopen nog altijd veel risico op kinkhoest. De bescherming tegen die besmettelijke ziekte is niet goed genoeg, waarschuwt de gezondheidsraad. Daarom zouden mensen die met jonge kinderen werken... een vaccinatie aangeboden moeten krijgen. Bijvoorbeeld verloskundigen en mensen in het ziekenhuis die met baby's werken. is een paar jaar kunnen zwangere vrouwen al een prik tegen kinkhoest krijgen... waardoor hun baby ook beschermd is. Maar alsnog lopen baby's veel risico om ziek te worden. Steeds meer automobilisten kiezen voor een hybride. Een wagen met een benzine- of dieselmotor en een elektrische motor. De populariteit van helemaal elektrisch rijden is de laatste tijd wat minder. Deze autodealer in Zwolle herkent het wel en heeft ook wel een idee waardoor het komt. Het pushen naar elektrisch is voorbij. Dus waar wij nu nog subsidie geven op elektrische auto's tot 45.000 euro... is dat volgend jaar klaar. En gaan we ook zometeen weegbelasting betalen voor elektrische auto's. Ja, als we toch belasting gaan betalen, dan kiest de klant nu voor een hybride. Want ze zijn lichter. Ze zijn een stuk zuiniger dan dat ze vijf, tien jaar geleden waren. En het financiële voordeel van een elektrische auto is er af. Ja, nu hoeven bestuurders van elektrische auto's nog geen wegenbelasting te betalen. Maar het nieuwe kabinet heeft besloten om die korting volgend jaar grotendeels af te schaffen.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 Nederland heeft Olympisch goud en Blaak wordt besprongen. En Blaak speelde 154 wedstrijden voor Oranje en werd in 2023 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld. De Rotterdammer van 36 gaat wel door als keeper van zijn club in België. Deze zomer vertrok hij bij Oranje Rood in Eindhoven.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 Heb je zo'n plaat uh, die uh, heel lekker is en die je al een hele tijd niet gehoord hebt? Nou, dat is deze uit 1986 alweer. Nederlandse band, de smithereens waren dat met A Carrot for Love. Ja, het is uh, even na twee uur, zonnetje schijnt in zand uh, tegenover mij. Richard, Goedemiddag, Richard. Goedemiddag op, leuk so, hier weer te zijn. Ja, hoe is je vakantie geweest? Lekker? Eindeloos. I eindeloos. Ja, het acht... ging maar door. Ik ben acht weken weg geweest en... Uh...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 Dit is ZFM Zandvoort, al 34 jaar, actief op uh, onder meer 106.9. En DAB Plus zit er ook. Een nieuw kanaal is uh, daarvoor sinds uh, enkele tijd. Dat is kanaal 9A.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 Dat ze beter opvallen. Er zijn speciale afvalpunten voor gescheiden inzameling. Ondernemers kunnen gratis afvalgrijpers aanvragen bij de gemeente. Er steeds meer terrassen van Strandpaviljoens zijn plasticvrij. En er worden steeds vaker beach clean-up acties georganiseerd op het Zandvoortse strand. Mede dankzij diverse campagnes van de gemeente en activiteiten van diverse partijen is de hoeveelheid afval op het strand verminderd en zijn bezoekers zich meer bewust van het belang van een schoon strand. Kijk.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 ik weet het, maar het tikt die gas open en dat heeft direct zijn, al zijn kracht. Dus dat ja. gaat van op uh, 0 tot 2,5, 3 seconden, zo'n 100 km per uur. Dus ja, dat is, dat is belachelijk voor de stad, dat weet ik. Maar uh, ja, het geeft, het geeft wel een kick. Ja. Zeg ik ben een Hollander, dus wij praten graag over geld, niet over salarissen, maar dat is altijd een beetje raar. Aan wat voor prijzen moeten we denken bij elektrische motoren? Er zijn verschillende prijsklassen. Wat we nu zien in de markt, is dat er een, een, een nieuwe markt komt naar, je kan dat vergelijken met 125 cc-klassen. In elektrische termen is dat 11 kW. En de fabrikanten willen prijzen rond de 10.000 euro handhaven. Dat is nu volop aan het gebeuren. Ga je naar een hoger segment, ja, dan kan je gemakkelijk naar 15.000, 20.000, zelfs over de 20.000 euro gaan voor een motorfiets. Dat is behoorlijk wat geld. Maar er is voor ieder portemonnee toch wel iets in de aanbieding. Dus ik denk wel dat, dat, dat er een variëteit is. Ja. Oké. Okay. Uh, dankjewel voor de, deze informatie tot zover. Uh, nou, we hebben afgesproken, je mag een plaatje aanvragen. Ik ben reuze benieuwd. Ja, wel, het is, uh, tijdens het gesprek uh, kwam de oerplaat van de motorrijders in mijn hoofd. En dat is uh, Born to be Wild van Steppenwolf. Dat is een oude plaat. oude plaat, maar wel heel lekker. En Rob heeft hem vast in zijn... Uh, in zijn uh,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 Een lekkere gouden oude zoop op de zaterdagmiddag bij Samport op zaterdag. To Wordt toebelden met zijn motorrunning. Head out on the highway. We're looking for adventure. In whatever comes up. Lightning, heavy metal thunder, a racing with the. Wind.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 spullen ook bij locatie kan krijgen. En dat, ja, dat lukt wel met een bestelwagen niet met een personenauto. Hoe zien jullie dat? Hoe merken jullie het aan je klanten... ...dat in die, die regelgeving van geen fossiele auto's meer... ...maar elektrische bedrijfswagens... Dat is, ...maakt het de, de markt onrustig?